En het thema is... Uw schreeuw wordt verhoord. Tu grito es uw schreeuw wordt verhoord. Tu grito es Weet je, we hebben allemaal... Een, een, een verlangen in onze hart. Toch? Amen. We hebben de verlangen om God... laat mensen komen hier. God laat potentiële mensen komen hier. God laat... Kwaliteit hier binnenkomen. God breng mensen. God breng mensen, tot, zodat ze aan het woord kunnen naar het woord kunnen luisteren. We hebben allemaal een verlangen in onze harten, een schreeuw. Iemand die ziek is heeft een schreeuw. Jezus, kom! Ik verlang naar genezing. Ik verlang naar genezing. Als je financiële problemen hebt, God, hey, kom, Heer, ik verlang, ik heb een schreeuw in mijn hart. Want ik wil dat mijn financiële positie goed wordt. Want ik wil dat mijn financiële goed wordt. We hebben allemaal een schreeuw in onze harten. We hebben allemaal een verlangen. En, en de Bijbel spreekt vandaag over een man. Y la Biblia nos habla de un hombre. En deze man heet Jabez. Y ese se llama Jabez. Hebben jullie wel eens van hem gehoord? Die staat geschreven. De enige plaats in 1 Kroniken 4, vers 9 en 10. En ja, zuster. Amen. 1 Kroniken 9, vers, vier, 9. Sorry, vier, vers 4, vers 9 en 10. 1 Kroniken 9 en 10. In Kroniken, hè? Kroniken. Primera en kronieken. ja. En het is de enige plaats waar je vindt. Deze naam, Jabes. En deze man was. Een gezegende man van God. En deze man had een. Een schreeuw in zijn hart. Y tenía un, un grito en, su corazón. en de betekenis van Jabes is. Verdriet, y eso significa tristeza. Hij, is, hij was een jongen die. die bij, bij, bij, de, bij, de, uh, uh, um, bij het geboren was er heel veel moeilijkheden. Hij is met cuando moeilijkheden nació, op aarde gebracht. Nació, en zijn moeder riep hem Javis, zijn naam genoemd Javis. Een man met heel veel verdriet. En ik kan me voorstellen, broers en zusters, dat deze man. Hij ging het leven in vol verdriet. We gaan het zo lezen, hè? ik ga een beetje vertellen. En we gaan ook zo bidden voor het woord. Amen. Dus we gaan zo chill. Hebt u haast vandaag? Hebt u haast vandaag? Amen. Dus deze man, weet je, ik kan me voorstellen dat deze man sinds zijn geboorte en hij groeide hij groeide hij groeide met problemen hij groeide ja, me met verdriet zijn leven die ging niet goed no ellende achter ellende chaos tras chaos. als ik dadelijk ga uh, uh, uh, lezen wat hij heeft gevraagd aan de Heer, kom ik tot de conclusie dat hij had heel veel verdriet. Had. Ja, hij was een man met heel veel verdriet. Hij had een man met, ik denk hij was een man met, met heel veel ellende in zijn leven. Naar gelang, hij groeide groeide hij ook met verdriet. En op een gegeven moment had deze man een schreeuw in zijn haar. Hij, had een, hij had, een, een clamor. had een verlangen in zijn hart. En vader ik wil niet meer verdrietig zijn. Heer ik wil niet meer verdrietig zijn. Hij had alleen maar een moeder. Vader had hij niet. No en de verdriet was groot in zijn leven. En de Deze man, Jabes. En wij lopen allemaal soms met verdriet in onze harten, broers no. en zusters. Y nos, muchas veces nosotros caminamos, amigos, soms en tristeza lopen wij, nuestro corazón. soms lopen wij met verdriet in onze harten dat wij dat niet laten merken. Y una que ni que maar van binnen gente. zijn wij verdrietig. Pero por van binnen hebben wij een verlangen. Por un van Ho binnen willen wij iets bereiken, maar de verdriet is er en, en er komt een soort belemmering. Queremos alcanzar algo, pero la tristeza no lo impide. U weet wat ik bedoel, U weet waarover tu ik te praat? Refiero, of praat ik voor mezelf? O, solo de mismo. En deze man Jabes was een man vol verdriet. Y ese era lleno de en het woord van God, als u met mij wilt even opstaan, dan gaan dus, we het even lezen. Si para poder leer la de Dios, por favor. En het woord van God vertelt ons in 1 Kroniken 4. La de Dios nos dice en 1 4 vers 9 en vers 10. En, el 9 y 10. en ik ga het lezen uit de basisbijbelvertaling. En die zegt zo, Jabes was de belangrijkste van zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, wat betekent verdriet. Want zijn ze, de zijnde moeder, zijn geboorte ging vreselijk moeilijk. Jabez baat tot de God van Israël. En Jabes baat deze woorden. Jabes zei. Wilt u alsjeblieft goed voor mij zijn. En mijn gebied steeds groter maken. Eerste gebed van hem. De eerste zin. Wilt u alsjeblieft God. Voor mij zijn en mijn gebied steeds groter maken. En het tweede gedeelte wat hij bad was. Wilt u met mij zijn en mij beschermen tegen het kwad? Zodat ik geen verdriet zal hebben. En het mooiste van dit alles. Het mooiste van dit alles komt nu. En God gaf hem wat hij had gevraagd. Amen. Uw schreeuw wordt verhoord. God gaf hem wat hij had gevraagd. Laten we even bidden. Amen. Vader, we danken u voor uw woord Padre, dit moment, te por tu Wij danken u, Heer Jezus, dat u vandaag Jesus. spreekt tot uw volk, vader. Tu a tu heren, gaat uw gang met uw volk Señor. vandaag. Geest van God, neem over. En doe wat u wil met uw volk vandaag. In de naam van Jezus. Amen. U kunt plaatsnemen. Dus deze man Jabes was, de was een man vol verdriet. Era un hombre Maar zijn gebeden werd verhoord. Maar zijn werd gehoord. Hij vroeg God: Wilt u alsjeblieft goed voor mij zijn? Dat bueno is een gebed die wij allemaal hebben. Es que todos Ondanks dat de dingen niet goed gaan, no soms zeggen wij: God, decimos, Wilt u goed voor mij zijn? Bueno Wanneer toen ik toen ik dit las, esto, kom ik tot de conclusie dat dit is dit is heel diep, hè? Eh? Es Want als, als wij vragen tegen God, God wilt u goed voor mij zijn, dat betekent dat wij alles in zijn handen leggen. Esto significa que todo lo ponemos en sus manos. Wij leggen al onze problemen, wij leggen al onze zorgen in zijn handen. Todos nuestros problemas, todas nuestras preocupaciones, and, and, las ponemos and, and en sus we, manos. Hem, Wilt u goed voor mij zijn, God? Y le pedimos a Él, Señor, por favor, sé bueno and, and, conmigo. And, and u, God kent onze y Dios conoce nuestros corazones. God kent onze die we in onze Dios conoce nuestro clamor en nuestros corazones. God kent onze Dios conoce nuestros deseos. Als, wij, als iemand ziek is... God weet... Ey, deze vrouw of deze, deze dame... Of deze meneer... Die heeft genezing nodig. Hij weet het. Dios sabe una God weet precies wat er gaande is in ons. Maar toch moeten wij vragen. Heer, wilt u goed voor mij zijn? En dat is een soort beleidenis. We beleiden het, we spreken het uit. We stellen een vraag aan hem. God, wilt u goed voor mij zijn? Dios, bueno God wilt u mij in uw handen nemen en met mij lopen. Señor, tomar mi mano y estar Wilt u mijn problemen oplossen, alstublieft? Por favor, Kijk, mis soms moeten wij met, ons, met, met met God gewoon praten, hè? Que con Dios, Bidden, in feite is praten met God. Orar is con Dios. bidden is praten met God con Dios. dus wij praten met hem en wij gaan in gesprek en we zeggen Heere, wilt u goed voor mij zijn ik kan me voorstellen Jabez was het zat me de Bijbel vertelt mij niet hier wanneer hij zijn wanneer hij die vraag heeft gesteld aan de heren Esta maar, maar als ik dit lees, hoe hij dat vraagt. Pero si vemos aquí como él lo pregunta, was hij al een grote jongen? Yo creo que ya tenía ja. su edad. Hij was al een grote jongen. Hij kon goed nadenken. Hij En hij was het zat om verdriet te zijn. Y ya hij was triste. het zat om in moeilijkheden dagelijks te leven. Él ya todo el pasar en hij ging naar God toe. En hij ging naar God toe. Wilt u met mij zijn, Heer? En het tweede wat hij vroeg hier aan God. Y lo que le pidió a él. Het tweede, zegt hij. Het tweede. Y lo que le pidió a él. En mijn gebied steeds groter maken. Hey. Que... Mi Dat is diep, hè? Dat is diep. Esto es algo muy Omdat. Deze man vraagt God mijn gebied vergroten. Mijn gebied uitbreiden. Hey, zijn, we klaar om, zijn we klaar voor uitbreiding hier in Rotterdam? Zijn we klaar, broeder Gio, Pastor Gio zijn we klaar voor uitbreiding hier in Rotterdam? Ik, ik moet u zeggen, alle stenen hier die hier zitten op elke stoel. Die hier staan, Jullie zullen deel zijn van deze geweldige uitbreiding hier in Rotterdam. Want God, wat God gaat uitbreiden. uitbreiden. Jabba vroeg voor uitbreiding. En ik denk, Nieuw Life Rotterdam is bezig met uitbreiding. Nieuw Life Rotterdam staat niet stil. En we vragen God... Wilt u mijn gebied uitbreiden? Mijn gebied van evangelisatie wil ik uitbreiden, heren. Ik wil meer evangeliseren. Ik wil meer mensen bereiken. Ik wil meer mensen bereiken, heren. Ik wil uitbreiding zien. Ik wil uitbreiding zien. En God wil dat wij uitbreiden. We gaan niet uitbreiden in, in, in, in, in dikte van onze lichaam, ja? toch? Hè? We gaan niet uitbreiden in het meer eten en. Hè? Nee, we gaan uitbreiden in het geestelijke. We gaan uitbreiden. We gaan uitbreiden. In, in, in, in de gebieden waar God ons laat gaan om met zijn woord te gaan prediken, om zijn woord te gaat verkondigen met mensen. Para que a y a más su con Want iedereen heeft het nodig. Todos le iedereen heeft het, heeft het woord van God nodig. Todos la Weet u, als ik, als ik spreek nu over uitbreiding. De geest van God, laat me gaan naar Jesaja 54. Je hey. kent het al, hè? Je kent het al. Ja, broeder Luthie, ik ken het. Ja, ja, ja, ja, ik ken het. Ik weet dat je dat kent, hoor. Ik weet het. Jesaja 54, vers 2. Als we hebben het over uitbreiding, want God wil dat wij uitbreiden... God wil dat wij uitbreiden, God wil dat iedereen zijn woord naar zijn woord luistert. Uw schreeuw wordt verhoord. Halleluja. Vers 2, zegt hij. Hij zegt hier in Jesaja 54 vers 2. Maak de plaats voor uw tent wijd. Hé. Hey. Ik denk deze plaats gaat klein worden hoor. Als mensen beginnen te stromen hier. Hé, hey, deze Ese plaats gaat, gaat klein pequeño, worden. Hij zegt, hier, Hij zegt hier. Maak de plaats van uw tent wijd. En men spannen de kleden. Amen. Spannen de kleden. Span de kleden. Hij zegt hier. Span de kleden. Extiende de la... kleden. Uw woningen uit, zegt het woord. En hij zegt hier, wees er niet karig mee. Kom eens, deze eerste in het chip, chip, No? Chip hè? Wees er niet karig mee. Ja? Dus als je moet uitbreiden, brei maar uit. Maak niks uit. Expande. Brei uit. Expande. Amen? Je weet toch, als je vroeger op Show hebben wij veel feesten... Mijn vader, die vroeger hadden wij de heilige communie. Al die religieuze gebeuren heb ik meegemaakt in mijn jongere jaren. En ik was net want ik was verdrietig. Want ik wou niet, maar ik moest van papa en mama. En mijn vader gaat grote feest zetten. Hij gaat een tent rondom die huis zetten. Hij reegde een hele grote tent op. Want hij verwacht... Vijf, zes, zevenhonderd man. 600, 700 Weet u, en, en, en, en, en, en. Wanneer wij spreken over uitbreiding van de tijd. En wanneer we spreken wij over vele mensen. La, la spreken tena, wij over een menigte. We spreken over een grote multitude. En, en in het boek van Jesaja hier zegt het: En men spannend te kleden over uw woningen uit. Wees er niet karig mee. Maak uw touwen lang. En sla uw pinnen vast. Ga door. Ja? Oké. Okay. Dus maak uw touwen lang. Así que, zeg het woord tu, hier. Tu en sla uw pinnen vast. Die y, tent moet stevig zijn. Y bien fuerte, firme. Want er komt een hele grote menigte deze porque, kant op, Porque vendrá een multitude. God wil uitbreiding, broeders en zusters. Que ja, wees ja, vroeg voor, God, alsjeblieft, mijn gebied steeds groter maken. Pidió para que su, mijn gebied uitbreiden. Su para más grande. En dit gebied hier in Rotterdam wil God uitbreiden. Y también aquí en Rotterdam hij, gaat hacer. hij gaat grote dingen doen. Hij gaat grote dingen aan jullie laten zien wat Dios, hij gaat doen. Weet u, ik, ik, ik. Ik bemoedig u, broers en zusters. Te animo. Sta achter jullie, Pastor. Para que te vayas Ga junto mee el met pastor. hem. Ga él. mee in de uitbreiding. Para que vayas en la Ga mee in de plannen. Plan. Ga mee in alle plannen wat hij heeft, wat God aan hem geeft. Vaya el plan que Dios le da Want a God él. heeft een plan hier in Rotterdam. Dios tiene un plan aquí Rotterdam. God heeft een plan hier. Met New Life Rotterdam. Yeah. New en Life met deze plan Deze mensen die hier zijn. Que aquí, gaat God de uitbreiding aan. Es que God gaat de uitbreiding aan. Al als ik nu lees nu over de uitbreiding. Si voy a leer sobre la expans expansion. Weet je, de Geest van God, laat me zien, koning Jozefat. Dios me al rey, uh, koning Josafat hier was een, een, koning, een invloedrijke koning van Israël. Rey muy rico. En op een gegeven moment deze man heb gehoord Él dat er aan de andere kant van de oever een hele grote menigte, que al otro lado había una gran een hele grote leger, había una gran, um, die, willen, die willen hun aanvallen en ze waren met een kleine groep mensen. Ze waren met een kleine groep mensen tegenover een hele grote menigte. Maar deze man bleef niet stilstaan. Deze man, God zegt tegen hem... Je hoeft, dijo, no Je hoeft niet te vrezen. Je hoeft niet te vrezen, koning. Want ik ben met jullie. Porque yo estoy con vosotros. De strijd is van mij. La, la guerra jullie hoeven gaan. niks te doen. Ustedes no ik te hacer ga nada. de strijd aan voor jullie. Yo tengo que, yo ik zal por de ustedes. strijd winnen. De kleine Die guerra. kleine menigte, esta Die esta kleine pequeña menigte wat deden ze? ¿Qué ellos? Ze zochten het aangezicht van de Heer. Ze gingen pitten en ze gingen vasten. Weet u dat ze hebben de vijand verslagen... De kleine groep mensen. Daarom ik geloof ik in kleine groepen. In ik, geloof in kleine groepen het ik geloof vooral in kleine groepen mensen. Die aan het bidden zijn. Ik geloof vooral in kleine groepen mensen. Die aan het vasten zijn. Que están Want uit dat vloeit de overwinning. De ahí es que sale la victoria. Uit dat vloeit er overwinning, broeders en zusters. En de overwinning is nabij, De ik het nabij. De overwinning is nabij. Hé, hey, koning Jozef, El rey in, op, Josafa, op een, in de eerste instantie trilde hij. La instantie la maar God sprak tot hem. Je hoeft niet te vrezen. No Ik ben de God van de overwinning. Yo soy el dios de la Ik victorias. zal de strijd voor jullie overwinnen. Y yo, eh, la por en de strijd is al overwonnen. Y la, eh, batalla, ya, se de la strijd dat wij nu meemaken, is al overwonnen. La por la que In ya de naam está van Jezus. En el de Jesus. In de naam van Jezus. En, en Jabez, Jabez sprak vez, hier dat God, hij zegt, God, brei mijn gebied uit. Maak mijn gebied digo, steeds señor, groter, heer. Want ik ben het zat om zo te leven. Ik ben het zat om zo te leven. En een derde, wat hij heeft erover gesproken, zegt hij. Wilt u met mij zijn? Of, zodat ik geen verdriet zal hebben, zegt hij. Zodat ik geen verdriet zal hebben. En als ik dit lees, zeg het woord tegen mij. Dat deze man was heel erg verdrietig. Deze man had een schreeuw, een schreeuw. In zijn hart. Deze man wou naar, naar, naar, naar, naar, naar, naar misschien wat anders gaan doen. Hij kon ook kiezen om wat anders te gaan doen, toch? Maar hij koos om naar Jezus toe te gaan. Hij koos om naar God. Hij koos om naar zijn vader te gaan. A su padre. En zijn vader gaf hem antwoord. Y Zijn schreeuw werd verhoord. Zijn schreeuw werd verhoord. Su, fue zijn werd verhoord. su fue de verlangen in zijn hart werd verhoord. El deseo de su fue Ik kan me voorstellen dat deze man blij was geworden. Yo me que ese se Toen God tegen hem zegt Dios le dijo, en God gaf hem wat hij had gevraagd. Y le Dios lo que pidió. Weet je broers en zusters? Sabes, wat u vraagt? Lo que pides, verhoort God? Dios Wat is uw vraag vandaag? Wat is Wat een vraag heeft u vandaag? Broeder, u wat een vraag heeft bij u heeft heeft, heeft heb ik vandaag voor de heren. Que tengo yo hoy para el señor? Wij hebben soms heel veel vragen. A veces en, en, en het woord zegt. En God, gaat, dice, en God geeft ons wat wij vragen. Que Dios nos da lo que God le geeft pedimos. ons wat wij vragen. God Dios zal u geven. Naar gelang wat u vraagt. Wat is uw vraag vandaag? Wat is, is uw positie vandaag mijn zoon, What mijn dochter? Posición, en ¿no? wat voor verdriet hija? ga je nu heen? ¿Por qué estás Sommigen van ons inderdaad zijn verdrietig. Mucho de nosotros estamos tristes. Ik weet nog tien jaar geleden. Hace años, kreeg ik een heel groot ongeluk in mijn leven. Ik was bijna dood. Ja. El casi ik kreeg een auto ongeluk. Eh, un accidente de tránsito, Tien jaar geleden. In año, eh, God heeft mijn leven veranderd. Dios su vida. En ik was verdrietig. Mijn huis was verdrietig. Su casa mijn vrouw was heel erg verdrietig. Su muy mijn omgeving was verdrietig. Su... Gente su Mensen op Curaçao, mijn familie daar was allemaal verdrietig. Su en, en ik zat daar in het ziekenhuis. En En ik zei God. En ik zei God. De tweede dag. Want de eerste dag was ik uh, niet bij. Men heeft mij uitgelegd wat er gaande was de tweede dag toen ik wakker werd. El lo que el día se en ik zei tegen God. En hij zei God: Als u mijn leven geeft. Señor, si tú me das bien, Zal ik u de rest van mijn leven dienen? ¿El resto de mi vida Zal ik u de rest van mijn leven uw evangelie waar dan ook spreken? ¿Donde, donde Zal ik de rest evangelizando... van mijn leven voor u leven? El resto de su vida por él? En God verhoort mijn gebed. Dios su God verhoorde mijn verdriet. Dios su want, want ik heb gezegd, God, neem me nog niet. hij no me Ik heb orden. mijn vrouw bij mij, ik heb mijn kinderen, ik heb mijn familie. Yo tengo mi, eh, mi esposa, mis en hijos, ik wil nog familia. niet weg. No en inderdaad, we waren heel erg verdrietig. Y en muy maar God veranderde de verdriet. Pero Dios la tristeza. In blijdschap. God veranderde de verdriet in blijdschap. Die verdriet alegría. wat Jabes had. God veranderde zijn verdriet in blijdschap. En en Ik denk vandaag, God veranderde onze verdriet in blijdschap. En God wil niet dat wij zorgen maken. Dios no que nos vamos a soms maken wij te veel zorgen in plaats demasiado. dat wij vragen en pedir, maken wij zorgen nos in plaats dat wij een gesprek met God aangaan in vez de ir con Gaan Dios, we een gesprek met onszelf? En de resultaat van die gesprek met onszelf? Y la, y el de la, de la mismos, is ellende achter ellende. Es solo ellende ellende. Maar de resultaat van een gesprek met God? El de una is overwinning. Con Dios, es victoria, is blijdschap. Es gozo. En, ...bemoediging om verder te gaan met hem. Broeders en zusters, God is er met ons vandaag. Hermanos Hij hermanas, is Dios met zijn volk. God is er met zijn volk vandaag. Dios está con su hoy. de Bijbel vertelt mij in Genesis 16. In Genesis 16, u kent toch Sarah? Tu a Sarah, Sarah right? kon geen kinderen krijgen. Sarah, no tener hijos. Sarah kon Abraham geen kind geven. No le podía Want het raar. ging niet. No en als ik de Bijbel goed lees in Genesis 16, in Genesis 16. Si Sarah, Genesis Sarah 16? had een verlangen in zijn hart. Sarah, een haar haar hart, sorry. In Sarah had, een, had een verlangen. Sarah had een schreeuw. Sarah had een Sarah, wow, wow. Echt, echt. Een kind geven. Aan zijn aan, aan, aan haar man Abraham. aan haar man Abraham. Zelfs heeft zij haar, haar, haar, haar, haar uh, uh, hoe heet het die uh, um, uh, hoe heet die, die vrouw ja hoe heet die Hagar. Zelfs heeft hij Hagar aan Abraham gegeven. Zelfs, aan die, su zelfs deze vrouw was zo wanhopig. Esa mujer estaba tan I, desolada. Ze was zo wanhopig. De no schreeuw was zo so erg in haar hart. Ja, de schreeuw was erg. En deze vrouw zegt, hey, ik wil per se een kind aan Abraham geven y, y ella dijo, yo le maar omdat ik a mi esposo, dat niet kan geven aan hem como yo no se lo puedo dar, stuur ik Hagar a a ik stuur Hagar naar jou toe Abraham yo mi en aquí, Abraham. ze hebben inderdaad een eerste kind gekregen y ellos el maar hijo. na een tijdje de tiempo, sprak God tot, tot, tot Abraham en Sarah Dios le Abraham door en middel Sarah. van drie engelen en die engelen zijn tegen hen. Je gaat een kind krijgen. Wat? 99 jaar? Een kind? Ja, je gaat een kind krijgen. Ze waren aan het lachen. Abraham was ook aan het grijnzen op zijn gezicht. Ik, kinderen, zo oud... Je gaat een kind krijgen. Over een jaar kom ik terug. volveré. En je hebt een kind. En God verhoorde de schreeuw. God verhoorde de schreeuw. God verhoort uw schreeuw. Schreeuw. Schreeuw. Schreeuw. schreeuw. En Saraï was blij zachtwoord. Y la palabra was dice want God bevestigde Dios wat Hij heeft beloofd. Dios lo que Denk hij u, denkt u dat God vandaag niet voor u bevestigt, bevestigt wat Hij he, u belooft? Eh, no denkt de u dat u Hij u God verhoort dit. Soms willen wij dingen, dat dingen gebeuren op onze tijd. A veces que las cosas Gelijk. En Gelijk. Mismo. Gelijk. Mismo. Maar God zegt, kom op, rustig, chill, Pero Dios relax. Says, relax, Ik doe alles op mijn tijd. Yo hago todo a mi oh ja, die kindje, kijk wat ik voor Sarah heeft gedaan. Sarah. Hetzelfde kan ik voor u doen. Ik kan ook Het is in mijn handen. En mis manos. Ik heb uw probleem in mijn handen. In ik ken uw schreeuw. Yo tu clamor. Ik ken de schreeuw van uw hart. Yo el clamor de tu en de schreeuw van uw hart zal ik verhoren. Corazón, Want escucharé. ik ben de verhoorder van schreeuwen van mensen. Yo soy quien van verlangens in harten. Ik ben de, de verhoorder ervan. Halleluja, dank je Jezus. Weet je, in het uh, in, in, uh, in Johannes, in, in Johannes 11 spreekt spreek het woord hier over een man die heet Lazarus. En in Martha, ik Martha. ken Martha, hè, Martha. En op een gegeven moment, Jezus kwam na vier dagen. Bij, bij, bij die graaf en Martha kwam Jezus tegemoet. De días, en Martha, viene Martha was verdrietig. Martha, triste. Martha was verdrietig omdat Lazarus is overleden. Martha triste porque Lazarus, Lazarus toen jij, toen, toen zijn Jezus zag, En zei Jezus, Lazarus is weg. Y le dijo Jesus, Lazarus, ya, is Lazarus is er niet meer. Ya, no Deze vrouw had een schreeuw. Esta mujer tenía un Ze had clamor een verlangen. Dat Lazarus weer tot leven gebracht zou worden. En Jezus zegt tegen haar rustig. Y Jesús le dijo, Haal, die esta Haal die steen weg. Relax. Haal de steen weg en je Haal zult esta zien. Piedra, y maar, maar Jezus, nee, dat kan je steen niet weghalen, want het ruikt al. Het stinkt al. Maar, Jesus, esto no se puede quitar porque het is, is al de vier de dagen man. dood. En deze vrouw was verdrietig. Vandaag heb ik over de verdriet van mensen. Hoy estoy hablando sobre la en dat tristeza God verhoort de, personas. de verdriet van u. Y que Dios escucha, en God veranderde de verdriet en de blijdschap. Y Dios la en, gozo. en God veranderde verdriet van in blijdschap. verdriet van Martha in blijdschap. Y Dios la ja. de Martha en gozo. Want Lazarus komt weer tot leven. Want Lazarus ik weer la u uw y, verdriet is verhoord. En ik O. T. Uw schreeuw is verhoord. God heeft het in zijn handen. Hij kent het. Maak u geen conosce. zorgen. Jabez no die maakte zich zorgen. Maar op een gegeven moment kon mucho. hij niet meer. Pero en ya ging, hij ging hij naar mas. God. Hij baat tot God. Él clamó a Dios. En God gaf. Hem wat hij heeft gevraagd. God gaf Jabes wat hij heeft gevraagd. God gaf Sarah wat hij heeft, zijn heeft gevraagd. God gaf Martha, de verdriet van haar hart veranderde hij in blijdschap. Vandaag spreekt God tot u. Te habla a en tí. God zegt dat u, mijn dochter, mi hija, mijn zoon, mi maak u geen zorgen. De no verdriet van jou ken ik. La la Kom naar mij toe en ik zal uw gebed verhoren. Tu ik clamor. ken uw schreeuw yo sé tu en ik verhoor naar uw schreeuw. Y yo ik lo que uw clamás. zorgen. Ik ken uw zorgen. Ik, ken precies, ik weet precies wat gaande wat, wat is in uw hart. Ik, ik heb het in mijn handen. Lo tengo in mijn mano. Maak u geen zorgen. No voor deze dag. Por este Maak u geen zorgen. No voor morgen. Want uw morgen is in mijn handen. Tu está Maak mijn u manos. geen zorgen, mijn kinderen. No te mis hijos. Eén ding. Cosa. Verwacht uitbreiding. Espera Want uitbreiding is onderweg naar Porque u. Esto ya está Hier in nieuw life, life Rotterdam. In de naam van Jezus. El de Jesus. In de naam van Jezus. Halleluja. Kunt u met mij even opstaan, alstublieft. Halleluja. Dank u, Jezus. Laten we even bidden. Vamos voordat oran. wij overgaan naar de heilige avondmaal. Antes de pasar a la santa cena. Halleluja. Heer, we komen voor uw aangezicht, vader. Heer, en ieder op dit moment, vader. Breng, u, breng hun, hun, hun zorgen, hun schreeuw. Voor uw aangezicht. Wat het ook is, vader. Neem het